Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Franse boeren hebben vanavond de autoroute Du Soleil ten noorden van Lyon geblokkeerd. Ze hebben hooi- en autobanden op de snelweg gegooid en met tractoren op en afritten geblokkeerd. Vannacht willen de boeren ook de oostelijke snelweg en die ten zuiden van Lyon blokkeren. Veel boeren zeggen dat ze het hoofd niet boven water kunnen houden. Het vakantieverkeer richting de Middellandse Zee zal van de acties veel hinder ondervinden. De 21-jarige Dylan Roof, die vorige maand negen kerkgangers doodschoot in Charleston, wordt vervolgd voor 33 delicten. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. Roof wordt onder meer beschuldigd van negenvoudige moord, verboden wapenbezit en hate crimes. De Amerikaanse justitie gaat ervan uit dat Roof handelde uit haat tegen zwarte Amerikanen. Opnieuw zijn in Athene duizenden Grieken de straat opgegaan. Ze grijpen de stemming in het parlement over nieuwe hervormingen aan... om te protesteren tegen wat ze barbaarse bezuinigingen noemen. Vanavond laat stemt het parlement over een nieuw pakket maatregelen... die de internationale geldschieters eisen... in ruil voor onderhandelingen over een nieuw noodkrediet. In het zuiden van Duitsland, Slowakije en op de Balkan is vanwege het noodweer code rood afgegeven. Er zijn stevige onweersbuien met zeer zware windstoten. Verder is het onstuimig in de Franse Alpen. In het noorden van Italië werd een man van 34 uit Duitsland door de bliksem getroffen. Hij overleed ter plekke. In het water aan de Damsterkade in Delfzijl is een auto gevonden met daarin een stoffelijk overschot. De auto is van een man die op 12 augustus 2013 werd vermist. Het stoffelijk overschot wordt onderzocht, maar de politie gaat ervan uit dat het om de destijds 64-jarige Willem Huisman uit Delfzijl gaat. De politie startte in augustus 2013 een uitgebreide zoektocht naar de man, maar dat leverde toen niets op.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 Give me one chance, I can treat be foolish Let's not waste it. Dit is dit dit dit Vijfentwintig dit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 everyone <laughs> the sun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 and in a In de stad vol, met schurken zo. in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. De gas met de duivel, de geeft dan geef hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebelen, zodat ik even stil zit. Klaar voor de actie, het delanine kicks. Verslaven net alsof jij aan de heroïne zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen. De zon breekt door. Achteropvolgt om mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht lig. wat me in bed, mijn hoofd vol met gedachten. Ik denk het zo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 Cause I've been losing enough it. Keep... Terminator, I created me a rocket just a so week. ZANG Let me down.